7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn in de Verenigde Staten 884 mensen overleden aan het coronavirus. Niet eerder waren dat er zoveel op één dag. In totaal zijn nu ruim 4700 mensen in de VS overleden. Bijna 2000 slachtoffers kwamen uit de staat New York. President Trump overweegt om binnenlandse vluchten naar brandhaarden te schrappen... om verspreiding verder tegen te gaan. Minister Koolmees noemt het een slecht signaal... dat KLM de contracten van tijdelijk personeel niet gaat verlengen... en uitzendkrachten wegstuurt vanwege de coronacrisis. En dat zei hij in het televisieprogramma Op1. De regering probeert noodleidende bedrijven met miljardensteun te helpen... met de bedoeling dat ook tijdelijk personeel zijn baan behoudt. De minister zei dat hij hoopt en verwacht dat ook KLM dit gaat doen. Het bedrijf kan daarom vandaag een telefoontje verwachten van Koolmees. De klimaattop in Glasgow wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld. De top zou in november zijn en twee weken duren. De deelnemende landen zouden er het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 bespreken. Maar omdat de landen nu te druk zijn om het coronavirus onder controle te krijgen... is besloten de top uit te stellen naar volgend jaar. Nederland zal ongeveer een miljard euro doneren voor een Europees noodfonds... om lidstaten te steunen die in de problemen zitten door de coronacrisis... zoals Italië en Spanje. Dat heeft minister Hoekstra gezegd. Landen kunnen een gift krijgen om de kosten op te vangen van alle medische zorg... in verband met het coronavirus. De Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers maakt zich zorgen... over de bestrijding van de eikenprocessierups, meldt NRC. Door de coronacrisis is er mogelijk een tekort aan beschermende pakken... die nodig zijn om de nesten van de rups te verwijderen. Zonder die pakken gaat dat hartstikke fout, zegt de VAG. Het weer. De dag begint fris met temperaturen rond het vriespunt. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met in de middag kans op een bui. Het wordt een graad of 11. In het weekend meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu... Opstaan! Pakken.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 Cry crap, crap, crap, crap, crap, crap, crap, www.zfmzandvoort.nl Southern nights, Free as a breeze Not to mention the trees but Whistling tunes that you know And love so Southern nights Just as good even when Closed your eyes I apologize Anyone who can truly say that he has found a better way.